De noodleidende Spaanse banken krijgen elk te maken met verschillende specifieke voorwaarden. De ministers van de eurozone zijn het er ook over eens dat Spanje uitstel moet krijgen voor het op orde brengen van de begroting. Madrid hoeft pas in 2014 het tekort hebben teruggebracht naar 3% en niet volgend jaar. Verwacht wordt dat de ministers van alle Europese lidstaten daar later vandaag mee instemmen.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Goedemorgen, welkom in het laatste uur van het programma Dit is De Nacht. Want over een uurtje kunnen we het toch echt wel ochtend noemen. Nu eigenlijk al een klein beetje. Om half zes hebben we de rubriek Focus op de Wereld. Dan spreek ik met twee hulpverleners uit het buitenland. Eentje in Japan, Tokio en eentje in Mongolië. Maar eerst even Simon en Kipski en Wouter Hamel. Die maakten namelijk samen het nummer in 2011. Make My Day.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 Day. I wanna go outside and play. Pretty sharp things like my blade. Stuck in your back as you lay. Know feet of a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 Healers' Wheel and Star. Het is een uh, nummer is een beetje een afrekening met de massa. De massa die maar overal achteraan houdt. maakt niet uit wat voor talent of kwaliteit je hebt. De massa die bepaalt of je goed of slecht bent. Het nummer komt uit uh, 1972. En elf jaar eerder, toen zong iemand genaamd Ray Charles over een uh, jack, die uh, de, de road maar eens moest hitten. Hit the Road Jack van Ray Charles uit uh, 1961. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go me this away, cause I'll be back on my feet someday. Okay. De nacht, de nacht. Met renzen klaar met renzen klaar met De ze zijn nog steeds samen, maar ja, bereikt het hoogtepunt van hun carrière natuurlijk in 1995 met dit nummer 7475. Straks uh, hebben wij uh, de rubriek Focus op de Wereld en daarin spreek ik uh, Geert de Bo in Tokio in Japan. En daarna spreek ik met uh, Marco van der Straten, die is op dit moment in Mongolië. En ze doen daar beide allerlei uh, mooie dingen en uh, daar gaan we met hun over praten. Dat uh, zometeen, maar eerst nog heel eventjes muziek. En uh, het eerste nummer waar we naar gaan luisteren, dat is... Born again van the Christians. That much I just know I wasted a thousand days We need protection from this infection Something to ease this cruel disease A ray of hope and a new direction I call to you and you rescue Cause me Cause when you're alive Didn't get away, they've taken so much. We got nothing left to give, but we can do without the reprobation. Let's try some love and some sanity. I know there's thousands all over the nation. I thank the Lord that you rescued me.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 Van uh, Morayen Peters. En dan is het nu tijd om drie voor half zes voor de rubriek Focus op de wereld. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, dat doen we dan altijd rond half zes, zo op de ochtend. Dan spreken we met christelijke hulpverleners die ergens in het buitenland actief zijn. En het is dan ook echt over de hele wereld. En een mooi voorbeeld daarvan, dat is Geert de Bo in Tokio. Die heb ik als het goed is nu aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor jou ook goedemorgen. Ik, ik, ik, ja, ik weet nooit precies, uh, ik heb nou al zoveel mensen gesproken... maar die tijdverschillen, ik weet nooit uh, wat nou waren, hoe, hoe laat is. Nee, dat, dat begrijp ik. Het is hier net de middag. Het is hier half één uh, in de middag. Half één in de middag. Ah, Dat is een heel schappelijk tijdstip vergeleken met hier zo. Jij, jij ja, zit in, uh, in Japan, in, uh, in Tokio. En uh, het nieuws wat wij daarvan hebben meegekregen... dat is uh, dat de eerste kernreactor weer draait. Ja, precies. Uh, dat, dat klopt. Uh, dat is hier inderdaad ook groot nieuws. Uh, veel gedoe over geweest. Uh, uh, mensen die daar omheen wonen... Uh, daar natuurlijk uh, heel bezorgd over. Omdat we nu gezien hebben vorig jaar... wat er kan gebeuren met zo'n uh, centrale... Uh, Ten midden van alle natuurgeweld in Japan. Ja, in Fukushima. Uh, en uh, dat is groot nieuws, omdat uh, ja, een tijd lang, dus geen enkele, of een maand lang, uh, anderhalve maand lang, geen enkele reactor operationeel was. Mm -hmm. En wat had dat dan precies voor invloed? Was er dan gewoon minder stroom beschikbaar in het hele land? Uh, ja, dat heeft uh, uh, vorig jaar met name geleid tot het uh, uh, stroomtekort. Dus uh, waar soms veel. ...was in ieder geval uh, de angst dat de stroom uit zou vallen tijdens de, de piekuren. Dus we hebben yeah. heel erg uh, aangedrongen om stroom te besparen. Bedrijven moesten zelfs verplicht 15% uh, minder stroom verbruiken. Uh, en um, de elektriciteitsmaatschappijen uh, hebben keihard geprobeerd om op andere manieren uh, aan stroom te komen. Dus veel vieze stroom... Uh, ...centrales, uh, kolencentrales en derken die uh, harder moeten draaien... ...of het centrales die al, uh, niet meer gebruik waren, opnieuw in gebruik genomen, zulke dingen. Ze ja. dus hebben het opgevangen. Oké, okay. dus er is echt uh, een zeg maar, milieu-onvriendelijke stroom gebruikt... ...omdat er even geen andere optie uh, voorhanden was. Ja, precies. Maar, ja. maar is, is er dan uh, is, is er ook echt stroomuitval geweest... ...of moesten mensen echt oppassen met wat ze dan gebruikten aan, uh, aan, aan stroom? Uh, nou, mensen moesten, moesten ze op. Was, uiteindelijk is er nauwelijks stroomuitval geweest. Dat heeft eigenlijk heel goed aangeslagen dat mensen massaal uh, de airco uh, lager zetten uh, en de bedrijven, nou die werden ook verplicht. Ja. Uh, direct na de uh, ramp, vrij kort daarna toen de, de crisis het grootste was, zijn er geplande stroomuitvallen geweest. Er dus waren bepaalde gebieden, het werd van tevoren aangekondigd waar, ja, waar de schakelaar uh, omgezet uitgezet wordt en er uh, geen stroom was. Ja. Maar dat is maar tijdelijk geweest. Oké. Okay. Hey, ik, uh, ik zat een beetje even te kijken van wat is het uh, nieuws in Japan. En ik kwam op een, uh, een soort grappige reisblog terecht. Voor mensen die op vakantie gaan en uh, misschien in Japan. En ik wilde het even kort met jou checken. Er stonden tien opvallende dingen over Japan. Uh, iedereen wacht netjes op ja. zijn of haar beurt. Bij de bus, bij de metro, in de oh, ja, rij. Is dat echt zo? Ja, dat is absoluut zo. Japanners, uh, uh, ja, die... Uh, we zijn er heel systematisch in om keurig netjes in een rij te wachten. Of bij de trein vormen zich netjes, uh, je weet precies waar de deur van de trein stopt. En daarnaast vormen zich netjes uh, twee rijtjes van mensen uh, die wachten. En uh, ja, dat is eigenlijk overal zo. Er zijn ook heel veel, uh, uh, soms winkels die opnieuw open gaan. Waar mensen keurig netjes in een lange rij, soms wel 100, 200 meter lang uh, uh, keurig netjes op hun beurt, beurt wachten. Echt waar? Nooit dringen of, dringen of voorpiepen? Ja. Dat zit er allemaal nou, niet in. Ja, het gebeurt natuurlijk wel eens. voor piet, maar in principe niet. In principe zijn ze daar heel geduldig. En, en netjes, dat is ook wat heel erg nieuws was vorig jaar rondom de, nood, de noodhulp, dat Japanners zo gelaten keurig netjes in de rij wachten tot ze hun, hun maaltje of water kregen. En dat, dat zou bij ons in het Westen misschien heel anders gaan, zeker in een, een crisissituatie. Ja, het, het lijkt wel een soort zeg maar, extreme vorm van beschaving. Ja, nou het is, uh, Japan is heel typisch voor Japan, dat dingen heel geordend gaan, zeg maar. Dat, uh, en mensen zich ook makkelijk kunnen onderwerpen aan, aan die orde, aan het systeem, zeg maar, wat er, wat er is. Ja. En uh, dat ook heel erg als een cultureel, ja, uh, iets belangrijks zien, dat je, dat je daar niet tegenin gaat. Nee, en, en het systeem zelf is dan ook ordelijk, want ik lees ook eentje, is de treinen rijden altijd op tijd. ja. Ja, dat, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Natuurlijk, de Japaners zijn ontzettend goed om, zeg maar, zo'n soort systemen, orders om die je te verfijnen en, uh, en bijvoorbeeld in de treinen. Ja, dat, dat is ideaal, uh, dat je eigenlijk uh, redelijk kunt vertrouwen op de dienstregeling dat een trein ook echt komt, helemaal uh, niet bedoeld is. Dus zelfs ook al komen de treinen hier uh, in de stad iedere paar minuten. Ze zijn ook keurig netjes uh, op tijd. Hoe kan dat dan? Moet er dan een keer iemand van de NS even daar op bezoek gaan? Want uh, jullie hebben toch ook uh, blaadjes op de rails en sneeuw en weet ik het wat allemaal? Ja, dat gaat hier natuurlijk ook wel eens mis. Dat zeker als hier uh, uh, natuurlijk inderdaad regelmatig natuurrampen zijn uh, die de dingen in de war gooien. Als die hier, uh, als hier een orkaan overheen komt, dan uh, liggen de treinen nog plat. Dus het is, uh, het is niet altijd zo. Uh, natuurlijk uh, is het wat anders. Maar in principe is dat, uh, in normaal normale leven zie je heel weinig uh, vertragingen. Heel vaak, als er wel vertraging is, heeft het vol te maken met zelfmoorden, gebeurt ja. dus heel regelmatig met die voor de trein springen en, en uh, dat zorgt natuurlijk voor grote chaos. Um, maar uh, ja, behalve zulke extreme dingen. Uh, ik zijn ze hier ontzettend goed in. En dat maakt het leven hier ook uh, ja, heel makkelijk, uh, wat dat betreft. Ja, grappig. Even kijken welke andere pakkingen er nog uit. Je hebt natuurlijk het buigen, maar dat kent iedereen eigenlijk wel. Er staat hier ook in, ja. in, in uh, restaurants of café, daar reserveer je een plaats door je jas of je tas op een stoel te leggen. En als je dan even wegloopt en terugkomt, dan weet je zeker dat alles er gewoon nog ligt... en dat niemand je plaats heeft ingepikt, hoe druk het ook is. Ja, precies. Dat, uh... Ja, ik moet zeggen, ik ben er zo aan gewend geraakt dat ik... Uh, oh, is dat typisch voor Japan, maar uh, blijkbaar. <laughs> ja, nou dat moet je ja. in Amsterdam met alweer doen, Nee, dat is waar. Nee, ja, dat is hier heel normaal, inderdaad. Maar dat geldt ook, uh, als je je portemonnee verliest, dan, uh, ja, dan in Nederland uh, kun je het wel schudden. Maar hier weet je, dat de kans heel groot, dat iemand een kleur netjes uh, uh, in de buurt waar een vloer hebt ...op een ander plekje neerlegt of naar een plek brengt waar je hem kunt ophalen. Dat is hier uh, heel normaal. Oké. Okay. Hoe, uh, hoe lang wonen ja. jullie daar al? Dat het uh, voor, voor jullie al zo normaal is geworden? Wij wonen nu bijna negen jaar in Japan. Negen jaar. En heb jij het over jou en je vrouw ja. en jullie kinderen, hè, geloof ik? Ja, ja dat klopt. Oké. Okay. En jullie zijn daar destijds heen gegaan uh, vanuit de gereformeerde zendingsbond... Uh, ja. Wat op zich klinkt als een grote uitdaging, want uh, als er één, uh, volgens mij, land is of van de landen is waar het christendom uh, nog helemaal niet bekend is, dan is dat wel uh, Japan. Ik geloof minder dan 1% van de bevolking is christelijk. Ja, precies, dat klopt. De, de uh, percentage christen is heel klein, inderdaad uh, officieel zo uh, net onder de 1%. Ja. En dat is dan een, een overheid getal wat de overheid geeft, maar de werkelijkheid is eigenlijk dat het nog veel, veel kleiner is. Als je, het zou definiëren mensen die regelmatig hun een, uh, een kerk bezoeken. Dan uh, ligt het maar rond de halve procent. Yeah. Uh, en, uh, en mensen die echt actief zijn, uh, dat uh, ligt nog lager. Dus dat is heel klein. De kerk is heel klein. Uh, een gemiddelde Japanse kerk heeft maar iets van 30 leden. Um, en uh, ja, de, die kerk is heel klein. En dat is ook een van de redenen geweest waarom wij uh, naar Japan zijn gegaan. Wat misschien uh, niet voor de hand liggende keuze is om die... ...hele kleine kerk in dat in druk bewolkte land te ondersteunen... ...te helpen, te proberen ja, dat die kerk ook een zinvolle uh, plek heeft... ...in de samenleving, uh, bijdraagt aan die samenleving op een goede manier. Ja, en jullie noemen het eigenlijk een beetje een, een kerk, hè? Ja, dus we zijn een aantal jaar geleden een, een nieuwe kerk begonnen hier... In het, ...in het centrum echt van Tokio. Okay. Uh, een kerk waar... Uh, m, inderdaad heel veel juppen, young professionals, uh, uh, werken en ook steeds meer leven. Er is dus een trek terug de stad in, naar het centrum. Mm -hmm. uh, en uh, de kerk is daar eigenlijk bijna helemaal afwezig. Dus we proberen een kerk te zijn, niet omdat juppen belangrijker zijn, maar uh, wel omdat het een hele uh, onbereikte groep... In het onbereikte Japan is die groep zelf helemaal eigenlijk onbereikt met, uh, met het christendom. Ja, ja. Uh, en uh, terwijl ze wel heel uh, heel erg invloedrijk zijn in de samenleving. Mensen die niet alleen wat ze veel te besteden hebben, maar ook mensen die uh, groeien in leidinggevende posities in het bedrijfsleven, in de overheid. Ja. En, en hun denken, zeg maar, op welke manier ze naar de maatschappij van Japan kijken, naar de wereld kijken, uh, heeft dus heel veel invloed op de toekomst van Japan. En uh, nou ja, wij geloven dat uh, het Christendom uh, uh, antwoorden geeft op, op grote, moeilijke vragen, ook die ook in Japan spelen en uh, dat het dus heel mooi zou zijn als de kerk ook uh, in die zin voet aan de grond zou krijgen... die mensen kan ondersteunen in hun in, in belangrijke rol in de samenleving. Ja, is, is dat ook jullie doel? Dus behalve hè, mensen gewoon vertellen over, over een mooi nieuws... waar jullie in geloven ook een soort invloed uitoefenen... en hopen dat bijvoorbeeld mensen die nu daarvoor kiezen... dat die later invloedrijke posities uh, vervullen? Ja, voor ons is, is dat... zeg maar ons christelijk geloof. Wat wij geloven is... Uh, niet alleen goed nieuws voor iemand persoonlijk. Hè. We zien geloof niet iets als een, een hobby. wat je uh, tussen zeven en negen s avonds doet. Maar dat heeft te maken met hoe je naar uh, de hele wereld kijkt. Hoe je een samenleving inricht. Hoe je een uh, familie uh, uh, grootbrengt enzovoort. Mm -hmm. En dus uh, kunnen wij niet anders dan ook uh, proberen. Uh, mensen die daarvoor openstaan, die dat willen. om uh, ook uh, wat wij geloven, om dat ook uh, ja. Uh, niet alleen te delen met hen, maar ook te onderwijzen, mensen toe te rusten hoe um, die boodschap van de Bijbel ook betrekking heeft op uh, ja, hoe je een land uh, uh, regeert, hoe je uh, werkt in een bedrijf, uh, waarom je werkt en uh, op welke manier. Dus dat proberen we heel bewust uh, uh, ja, mensen zo te dienen. Ja, want, want is het dan een soort, uh, ik zat, zat laatst dat ik toevallig een uh, mooie documentaire hier, de history, history of Christianity te kijken, over ook het ontstaan van de katholieke kerk. En dat begon er ook mee dat een aantal invloedrijke mensen op een gegeven moment uh, uh, zeg maar, uh, zich bekeerden en dat daardoor op één keer de katholieke uh, of het christendom een soort geldende godsdienst was. Is, is, is jouw droom voor Japan echt zo groot of, of ben je iets nuchterder? Nou, ik ben wel iets zeg zeker als je het net ook de getallen noemde. Ja. Er is onderzoek gedaan, ook door, door christenen en niet-christenen, welke invloed een, een, een, een geloofssysteem, wat je gelooft, heeft op een samenleving. En men zegt ook, als een kerk kleiner is dan 10%, dan heeft het eigenlijk nauwelijks meer invloed in, in de samenleving. Ja. Dus wat dat betreft ben ik wel redelijk nuchter dat dat niet vandaag op morgen gaat. Maar goed, christenen geloven tegelijkertijd. Dat het niet alleen werk van mensen is, maar wij geloven in een levende God die, die, uh, die erachter staat. En die wordt uh, in, in de Bijbel wordt vaak de vergelijking gemaakt dus, uh, met een mossertzaadje, wat zo klein is dat je het bijna niet ziet. Maar wat uh, uitgroeit tot een hele sterke grote boom. En zo geloven we ook dat, uh, uh, wat wij geloven, hoe dat uh, een plek heeft in de samenleving. In uh, hoe mensen leven, uh, ja. en welke relaties ze hebben. Uh, dat dat uh, een hele grote uitwerking kan hebben. En dat hebben we in het Westen natuurlijk ook heel veel voorbeelden van gezien. Hoe, ja. uh, hoe uh, in negatieve zin, maar ook in positieve zin, dat uh, een uh, hele mooie uh, invloed kan hebben. En is die boom bij jullie al een beetje gegroeid uh, de afgelopen negen jaar? Uh, ja, ja, absoluut. Uh, de laatste jaren, de nieuwe gemeente die weer begonnen zijn, die, uh, die groeit heel goed. Uh, voor Nederland is de kerk misschien nog heel klein, maar uh, we zijn met niks begonnen. En, we komen nu wekelijks met zo'n 70 volwassenen met kinderen erbij, bijna 100 mensen bij elkaar. Uh, waaronder ook een heel deel uh, nieuwe gelovigen. Uh, en uh, nou ja, dat is een prachtig stuk groei wat we zien. En niet alleen in, in aantallen mensen, maar je ziet ook dat het dus inderdaad echt verandering brengt in, in het leven van mensen. In uh, ja. hoe ze hun werk doen, hoe ze omgaan met hun collega's op de vloer. Dus heel veel uh, competitie uh, hier in bedrijven. Um, en uh, nou ja, mensen die. Dan wordt het veranderd ook hoe ze daarmee omgaan. Ja, ja want ik, ik, ik vond het wel mooi op jouw. uitwerking heeft dat Ja, ik, ik vond het mooi om op jullie website te lezen. Er staat een soort beschrijving van Japan. Hè, want wij kennen natuurlijk allemaal als een uh, economische, uh, ontzettend uh, opbloeiende. Uh, opbloeiende uh, uh, maatschappij, Al die gadgets. En dan schrijven jullie heel uh, treffend. Maar onder deze glimmende laag van traditioneel lakwerk en neon... gaat een bevolking van 127 miljoen Japanners gebukt... onder onmenselijke werkdruk, sociale dwang en psychologische problemen. Is het echt, ja. zo, uh, is het echt zo heftig? Kun je dat echt zeg, uh, zeg maar, uitspreken voor de meerderheid van de bevolking? Uh, ja, ik durf dat wel te doen, ja. En ik denk dat... Uh... Uh, wij spreken natuurlijk heel veel met uh, uh, Japanners, jonge Japanners. Dat heel veel mensen dat ook zelf delen. Ook uh, vinden het heel moeilijk om daarover te praten. Dat, uh, uh, ja, dat uh, Japan echt ook gebukt gaat. Zie zie ook vaak aan mensen dat ze uh, heel negatief over de toekomst zijn. Uh, geen idee hebben waarom ze zo hard moeten werken, maar niet idee hebben dat ze aan kunnen ontsnappen. Uh, heel veel gebroken gezinnen, dat heeft ook weer te maken met al het werken vaders. Die eigenlijk. Uh, niet thuis zijn, niet aanwezig zijn, geen deel hebben aan het gezinsleven en ja dat... daar komt een nieuwe generatie van die... die uh, uh, in, in die gesproken zin opgroeide en met allerlei dingen worstelt. Uh, ook al zijn ze... aan de buitenkant heel succesvol, hebben ze goede banen van binnen. En ja. dat spreekt natuurlijk juist... als uh, mensen werken ook veel meer met wat er in het hart van mensen leeft. Uh, niet alleen hun uiterlijk of ze het goed doen. En dan zie je dat inderdaad achter die... Uh, dat succes uh, vaak hele verdrietige verhalen en heel veel worstelingen uh, gaan liggen. Ja, precies. Er ervaren jullie ook wel eens uh, uh, problemen? Ik kan me voorstellen als je, zeg maar, uh, uh, zo'n kleine minderheid vormt in zo'n grote stad... Hè, want uh, boeddhisme en, uh, hoe heet die andere uh, godsdienst ook weer, uh, Shintoïsme, geloof ik? Shinto. Shinto. Ja, ja. Word je ook wel eens tegenwerkt of dat mensen denken van... nou, vlieg op met jullie, uh, met jullie christelijk geloof of gebeurt dat? Nou, niet, uh, uh, niet uh, openbaar heel erg. Uh, Japan kent uh, godsdienstvrijheid, verankerd in de grondwet. Uh, dus in die zin uh, ervaren we geen tegenwerking. Maar uh, tegelijkertijd is, uh, is het een groepscultuur waar heel sterk uh, je identiteit bepaald wordt door uh, de Japanse um, uh, culturele gewoontes. En zij zien religies als boeddhisme en shintoïsme niet als religies, maar als hun cultuur. Dat is gewoon als okay. soort Japaner uh, geboren wordt, dan, dan hou je aan die gewoontes. En uh, dat maakt het voor christenen heel moeilijk om daarvan af te wijken. Ja. Uh, en soms kan het ook uh, in de maatschappij gevolgen hebben. Als leraren niet het uh, volkslied willen zingen, omdat dat volkslied heel uh, expliciet uh, aan uh, keizervereringen doet en dergelijke. dan kunnen er ook uh, ja, uh, represailles op staan. Je kunt uh, soms zelfs je baan verliezen. Oh, ja. en er zijn ook andere momenten waar we soms heel veel, heel veel moeite om een huis te huren, omdat we. Uh, zeg maar als uh, uh, kerkenwerkers hier zijn uh, en uh, bepaalde uh, huiseigenaren of bedrijven die huizen vuren, de, niks willen te maken willen hebben met mensen die uh, uh, wat is een georganiseerde religie uh, als achtergrond hebben. Oh, terwijl je dan uh, juist toch zou kunnen beroepen op de, in... op de godsdienstvrijheid. Ja, ja, nou daar heb je dan geen pot om op te staan. Uh, oh. Dat uh, dus, uh, dat is, dus aan de ene kant is het naadwettelijk, is er niet in alle vrijheid, maar in de praktijk uh, is het allemaal uh, soms. Uh, ja, kom je dan, uh, loop je best wel tegen dingen aan. Ja. Hey, wat, kun je eens iets, uh, iets concreets noemen waar je bijvoorbeeld uh, deze of de komende weken mee bezig bent? Um, nou, deze week <laughs> zijn we heel concreet bezig met een me hoop werk af te ronden. Wij vertrekken binnenkort naar Nederland om. Uh, ah een kort blok te gaan. Vakantie. En uh, dat betekent dat uh, vakantie voor een deel en voor een deel ook uh, voor, het, voor het werk zeg maar uh, terug. Uh, en um, dus dat betekent een hoop dingen afronden en uh, met name voorbereiden voor allerlei uh, activiteiten die in het najaar beginnen. Daar moet nu alle voorbereiding eigenlijk voor afgerond worden, zodat dat uh, uh, gedeeltelijk tijdens onze afwezigheid en ook voor de allemaal goed loopt. Ja. Ja, dus ik spreek nog heel veel mensen ook persoonlijk één op één spreken. Uh, er zijn ook altijd uh, wat uh, mensen die problemen hebben, daar nog een keer ontmoeten, uh, toerusten, counselen. Uh, allemaal van een soort soort uh, dingen. Ja, moet je dat wel doen? Moet je niet even gewoon lekker ontspannen? Uh, nou, dat gebeurt als we hier op de vliegtuig stappen, dan uh, gaan we ontspannen. Oké, okay. <laughs> daar gebruiken jullie de vlucht al voor. Ja. Hé, hey, uh, ik, ik voel nog eventjes wat speelt benen, bij. Nee. Sorry? Zolang we hier uh, voet op de bodem in Japan zijn, kun je, je eigenlijk niet ontsnappen aan het, aan het werk. Nee. Dan, je bent overal bereikbaar met je telefoon en computer. En uh, dat gaat eigenlijk uh, zolang je wakker bent door. Dus uh, daarom is het ja. ook goed dat we eventjes afstand kunnen nemen. Precies, ook okay, even van die cultuur. Hey, ik, ik vroeg aan jullie nog even uh, aan jou, wat, wat speelt er in het nieuws daar in Japan? Toen begon je over de btw-verhoging. Uh, hoeveel procent uh, wordt dat daar dan? Ja, uh, dat gaat naar uh, 10 procent, uh, via 8 procent over uh, het... Uh, twee jaar naar nou, 10% uiteindelijk over drie jaar. Ja. En dat is hier heel veel uh, om te doen geweest. Uh, Altijd belastingverhoging. Maar uh, Japan heeft ook... Uh, men is redelijk sceptisch tegenover de overheid. De overheid uh, geeft heel veel geld uit. Uh, allerlei dingen waar mensen het uh, ja, moeite mee hebben. Uh, en dan uh, belasten ze het volkomeert belasting. Nou, zoals een enorm ambtenarenapparaat. Uh, okay. En... Uh, Denkt, de chemie, overheid, als als ik hoor van 8 naar 10 procent, terwijl wij van 19 naar 21 procent gaan? Ja, precies. Ja, dus wij moeten hier altijd hard om lachen natuurlijk, van waar gaat het hele over deze hele discussie? Uh, maar de, de, het is hier uh, ja, echt een heel groot debat geweest. En ook de partij die nu de regering vormt, die is ook uh, gespleten erover, is een deel van de... Uh, 50 uh, partijleden zijn uit de partij gestapt en gaan een nieuwe partij beginnen. Dus dat is hier echt uh, groot nieuws geweest. En uh, ja, dat, dat uh, zult het nog wel even door. Oké, okay, ja, want die verkiezingen zijn net achter de rug, hè, geloof ik? Nee, er zijn hier geen verkiezingen geweest recent. Dat is inmiddels oh. uh, drie jaar geleden, geloof ik. Oh. Uh, maar we hebben wel uh, inmiddels de derde nieuwe uh, premier, want die wisselen uh, steeds. Dat kan hier zonder dat er nieuwe verkiezingen zijn, kan een politieke partij zijn... Uh, een eerste mannetje uh, vervangen en uh, ze hebben wel al meerdere keren een nieuwe premier gehad. Dus iedereen is uh, spannend wat er met de huidige gaat gebeuren. Meestal zo aan het eind van de zomer uh, wisselen die of deze of Nodak volhoudt of niet. Dat, uh... Dat wordt nog even spannend. Ja. Nou, jullie, jullie kunnen er eventjes afstand van nemen. Ik zou zeggen, uh, geniet eventjes van jullie, uh, ook al zit er ook weer werk bij, toch een soort van vakantie in Nederland. En uh, wij, wij spreken elkaar vast wel weer over een aantal weken. Dat is goed. Oké, okay. bedankt. doeg. Tot ziens. Dat, dat ja. was uh, Geert Debo met een uh, kleine vertraging. Dat uh, spreekt altijd heel fijn in, uh, in Tokio. Ik heb ook aan de telefoon in uh, Mongolië, weer een ander deel van de wereld. Een beetje dezelfde kant op. Marco van der Straten. Marco, goeiemorgen. Ja, hey, goedemorgen mensen. Ja, je bent uh, normaal mijn uh, collega bij de EO. Uh, hoofd, markt en Maar nu zit je in uh, Mongolië. Klopt. Hoe dat zo? Ja, hoe dat zo inderdaad. Ik net weg, het is hier bijna lunchtijd, dus dat is uh, net of iets anders, het is hier al uh, op het heet van de dag. bijna. Um, Hoe heet is dat? Ik ben acht jaar, jaar geleden uh, hier voor het eerst geweest in Mongolië, dat was toen, uh, toen ik bij een tv-producent werkte. Ja. En we hebben een uh, Nederlandse zendeling hier gevolgd, Hanneke van Dam, nou, die spreek je af en toe ook in dit programma. Klopt. Uh, in haar werk en uh, ja, wat gebeurt er allemaal, Journey to the unknown heeft die documentaire die daar uit is Ja. En eigenlijk is wat ik toen een beetje heb gezien en meegemaakt, dat uh, raakte mijn hart eigenlijk wel. Zeg maar gewoon een enorme ja, nood mensen, enorme armoede hier, grote problemen. Dus uh, later ik ben er weer over gaan nadenken en gaan bidden van, hé, hey, wat kunnen we daar nou aan bijdragen vanuit Nederland? Uh, hoe kunnen we daar betrokken bij zijn? Ja. Dus het was uh, een jaar later, in 2005, heb had ik contact op dan van, uh, hoe kunnen we jou helpen om jouw werk te supporten? Hè? Om daar uh, iets op te zetten. Want zij zat daar toen ja. al? Ja, zij zit hier al twaalf uh, jaar bijna, dus ja. uh, echt van een tijd. Dus toen we daar voor het eerst kwamen, zat ze hier vier jaar. Ja. En dat was net de week waarin zij vanuit de, de stad Oermbaatorde naar het platteland uh, zou gaan. Om daar een hele uh, kleine beginnende christelijke gemeente, er was echt een handjevol christenen hier. Mm -hmm. Om die te gaan helpen om een uh, christelijke gemeente op te bouwen. En om ook uh, die kanaalwerkers dus uh, praktisch heel veel mensen op poten te gaan zetten. Ja. En dat was voor haar best een hele spannende tijd. Er was gewoon helemaal niets. Er was hier niet één andere west westerling in de, in de buurt. Dus dat is, was voor haar best een heftige stap. En ze had meteen wel een soort visie voor, hé, hey, het zou mooi zijn als we hier iets op kunnen bouwen. Een soort ja, trainingsschool-achtig iets waarin we mensen kunnen helpen. Uh, ja, vooral mensen die bijvoorbeeld van de alcohol af willen komen, uh, om hun leven in de poot te zetten. Ja. Uh, misschien een stukje trainingsschool, mensen die meer met zending willen doen of die iets meer over de Bijbel willen weten. Okay. Maar ook om zeg maar, hulp aan de armen een uh, plek te geven. Ja, want wat, wat is dan een beetje leading? Is, is dat vooral die geestelijke hulp of ook gewoon uh, dingen als uh, voedselvoorziening, et cetera? Nou, het gaat echt wel hand in hand, zeg maar. Want ja, het is heel fijn om uh, de Bijbel voor te lezen, zeg maar. Maar als het daarbij blijven dat mensen in armoede achter je rijdt ze snel weg. Daar, daar komt niet zoveel uit voort. Ja. Dus we zijn echt heel, heel klein begonnen met een handje vol christenen. Om gewoon eerst een uh, ja, stukje gemeenschapsvorming samen meer te leren, ook over is het geloof. En dat, dat gaat eigenlijk hand in hand met, dat betekent ook, uh, niet alleen met woorden, maar ook met daden, ook omzien naar mensen die het moeilijk hebben, ja. zwakker in de samenleving. Ja. Nou, die heb je hier heel veel, er zijn heel veel mensen die, uh, die echt niets besteden hebben, die geen, uh, geen botje hout hebben om een kachel te stoken in de winter. Ja. Dus daar zijn eigenlijk berichtjes uit ontstaan. Oké, okay. ja, want even voor de, uh, voor de mensen die en... Mongolië wat minder goed kent, het is, het is een heel primitief land, hè? veel nomaden, rondtrekkende, ja. uh, ploegen met vee. Ja, je hebt, je hebt in Oedendwater in de hoofdstad heb je dan een klein stadcentrum. Nou ja, dat lijkt net Shanghai of Amsterdam City, of wat dan ook. Dat is enorm hoge gebouwen, glazen gebouwen waarin ze ook dat een beetje kopiëren. Ook wat ze een beetje in Korea en China zien. Het ja. lijkt heel welvarend. Er rijden dikke hummers rond, hele rijke Mongoolse mensen. Ik hoor hem maar. maar dat is een soort, ja, nou ja, dat is een heel, heel dun gebiedje en, en waar alle rijke westerse merken hangen. Maar verder daarbuiten dan zie je al heel snel armoede. Dan houden we de wegen ook heel snel op. En dan zie je mensen die gewoon moeilijk kunnen rondkomen. Ja. En van origine inderdaad leven volgens de mensen van hun vee. Hè? Die trekken dan rond in die ronde tenten En ger noemen ze dat hier. Leven op het platteland. En die hebben gewoon hun eigen kudde. En die zijn gewoon heel zelfvoorzienend qua voedselvoorziening en dergelijke. Ja. Maar ook door de veranderingen in het leven hier. De winters zijn erg streng. Heel veel veevliezen zijn dood. Uh, het kan hier tot min 40 graden Celsius worden in de winter. Overdag min 30. Uh, het is hier soms een jaar bijna geen regen. Waardoor er heel veel droogte is. Ja, daardoor sterven heel veel kudders uit en mensen moeten dan noodgedwongen naar de stad en proberen dan wat te werken. Ja. Maar dat is heel moeilijk, er is heel weinig werk, de groeit ook bijna niks, dus uh, na, daardoor is er gewoon heel veel armoede. Ja. En eigenlijk het belangrijkste probleem is bijna wel alcoholisme, dus uh, de Russen zijn hier heel lang de baas geweest op 1991 en hebben vooral de wodka achtergelaten. Ja, dus je zou wel kunnen zeggen dat 87 van de mannen hier een alcoholprobleem heeft. Ja. Uh, ja want we heel veel tot heel veel geweld leidt en heel veel uh, ja, verspilling van geld ook eigenlijk. Ja. Uh, nou ja, dus, dus het gaat een beetje hand in hand. Dus we proberen mensen ook te leren van hey, hoe kan je op een gezonde manier je, je leven wat meer opbouwen. Wa uh. Wa waarom is het juist Mongolië wat jouw interesse heeft? Want je bent vast wel eens vaker in, in het buitenland geweest. En er zijn zoveel landen ja. waar armoede en, en problemen zijn. Waarom, waarom is je hart zeg maar, hieraan verknocht geraakt? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Ik denk dat het is altijd een beetje van... Ik ben er wel mensen, mensen, je leert hier gewoon wat mensen kennen. En natuurlijk, die eerste keer was maar een paar weken. Ik ben later nog eens terug geweest. En, en nu weer hier een poosje. Um, ja, je leert gewoon steeds meer mensen kennen. En op een of andere manier... Tijdens die eerste reis ja, raakt het gewoon mijn hart. Als je ziet hè? de kinderen in armoede, uh, de moeders die overdag in de bouw moeten werken omdat ze hun gezin uh, rond moeten laten komen, omdat de man weer er vandoor is. Ja. En je ziet gewoon kinderen van twee, drie jaar die voor hun kleine babybroertjes broertjes en zusjes moeten zorgen, alleen in een geir achtergelaten. Uh, ja, gewoon schrijnende situaties. altijd tijdens de eerste reis, uh, ik heb thuis een gezin met kinderen. Uh, We hebben de prima gezondheidsvoorzieningen, alles is op orde in Nederland. Mm -hmm. Ja, dus dat, dat raakte me gewoon enorm, dat ik gewoon gelijk al voelde van ja, hè, ook vanuit mijn geloof van uh, ik wil gewoon iets betekenen voor die mensen. Ja, en, en kan dat en ook opkasten. echt, lukt het zeg maar om daar een verschil te maken hoe klein ook met zoveel ellende? Ja, we zien gewoon echt mooie dingen hier gebeuren. Dat is ook gewoon mooi om te zien. We hebben uh, in de laatste jaren een een soort centrum hier kunnen starten. Dat doen ze dan een hasje aan het terreintje. Met wat gebouwtjes, met een soort uh, kerkgebouwtje. Met wat kruisjes waar mensen wonen op het terrein. Mm -hmm. Mensen die meewerken. Ja, en daar wonen gewoon diverse gezinnen. Bij mannen uh, krijgen van de alcohol. Ja, en dat zijn gewoon nu heel sterke, solide gezinnen geworden die nu weer zelf erop uitgaan om mensen te helpen. Ja. Um, dus dat is ook, ook een heel sterke visie van Hanneke geweest, waar wij in uh, supporten. Uh, je kan er niet alleen geld in pompen, maar vooral mensen te helpen om ze te trainen. Uh, hoe, hoe zet je je leven gezond op? Ja. we starten je werkprojecten op? Bijvoorbeeld de kleine bakkerij draait er hier. Er zijn kleine bouwprojecten waar we mannen bij betrekken die anders wegzakken in alcoholverslaving. En je ziet dat dat wel vruchten afwerkt. Ja, Je ziet echt dat er hele mooie dingen uit ontstaan. Maar is het dan het lange termijn doel om op een gegeven moment je handen er een beetje vanaf te halen en, en dat mensen daar zelf verder kunnen oppakken? Ja, dat is wel de bedoeling, zeg maar, om ze steeds meer zelfstandig te laten werken. En dat is ook uh, het mooie wel, ook Anneke is nu bijna twaalf jaar, vanaf het begin af aan heeft ze heel erg met de lokale mensen gewerkt. Van, hé, hey, het is jullie, land, jullie moet moeten het zelf doen, wij willen helpen, wij willen trainen. En uh, nou, ik gaat nu zelf weg. Daar heb, heb je het zelf, die heb ik ook al over gehad. Hè? Ze gaat ja. trouwen met een Engelsman, dus ze gaat andere dingen doen. Blijft op afstand wel betrokken. Precies. Er is nu wel een Duitse zendeling hier die de coördinatie overneemt. Maar je ziet al, het, eigenlijk het team waar het omdraait hier, dat, is volledig, uh, dat zijn Mongoolse mensen hier van het platteland. Ja. En uh, ja, dat zijn gewoon prachtige mensen die met heel veel passie voor Jezus en passie voor de mensen onderheen uh, aan de slag zijn. Uh, ja, en die dat, die dat al behoorlijk zelfstandig kunnen doen. Dan hebben ze jou nog uh, wat nodig dan nu? Nou, gelukkig steeds minder. Niet gelukkig omdat ik ze niet wil helpen. Maar dat is natuurlijk heel gezond. Dat ze hè, van, nou, zichzelf ook uiteindelijk kunnen bedrijven. Dus daar zijn we nu ook naar het kijken van, hey, hoe kunnen we toch blijven supporten? Um, wat is eigenlijk de volgende stap? Uh, nou, gelukkig ziet door, door die werkprojecten, dat creëert niet alleen werkgelegenheid, maar ook een stukje inkomsten waarmee ze weer uh, arme mensen kunnen helpen. Mm -hmm. Ik denk dat dat uh, eigenlijk een soort cirkel wordt, een positieve cirkel waar ze in gaan meedraaien. Ja. En wij proberen dan steeds met volgende stapjes te helpen. Dus nu wordt er nagedacht om een soort uh, rehabcentrum een soort afkickkliniekje uh, te openen of een soort center waar mannen kunnen gewoon die net van de alcohol uh, af, af aan het kikken zijn. Nou, Daar proberen wij ermee te helpen. Ja, Ze hebben niet in willen om daarin meteen te investeren. Dus we doen we met kleine stapjes, uh, helpen we dat op te zetten. Ja. Maar dat wordt wel al vanaf het begin door, uh, door lokale mensen uh, gerund. Ja, precies. En dat is gewoon heel mooi om te zien, dat het heel organisch eigenlijk uh, verloopt. Ja, Klik klinkt en, uh, allemaal heel positief. Zijn er, ook, uh, ja. zijn er ook problemen die zich voordoen? Beer op de weg? Ja, zeker. Nee, dat komt een, nee, Het is gewoon een, heel, heel, een hele harde samenleving hier. Het is gewoon keihard. En wat je hier gewoon ook meemaakt, mensen die soms heel positief jarenlang meedraaien, die ineens terugvallen. Die een paar vrienden tegenkomen als even in de stad zijn, in een baan En gezellig megafeest aan de wodka zijn. En, en weer die spirale naar beneden terechtkomen. Dat gebeurt helaas ook. Ja. Um, Dan denk je, heb ik het allemaal voor niks gedaan. Man. Nou ja, dat is soms gewoon hard. Het is soms, uh, soms een, een zware teleurstelling en, en er gebeuren ook even mooie dingen. Maar dat is ook een beetje de realiteit van het leven hier. De samenleving zegt keihard, er zijn namelijk sociale voorzieningen. Maar onze mensen zijn, zijn er bijna afgewend. Hè? Die hebben bijna een soort laconieke levensstijl. Ja. Um, maar ja, dan weet je ook gewoon, ja, je gaat toch gewoon doorgaan en proberen het uh, trouw te dienen en te helpen wat je kan. Ja. En uh, ja, soms betekent dat ook dat je mensen even los moet laten in de hoop dat ze uh, ja, weer een keer terugkomen. Ja, dat zie je soms ook gebeuren. Maar soms vallen mensen ook terug. En uh, ja, dan gaan ze weer uh, terug naar hun familie. waar ze volop in boeddhisme en shamanisme zijn. En dan gaat het een hele andere kant op. Ja, yeah. ja dat zijn dat zijn natuurlijk persoonlijke keuzes. Dus ja, helaas. Hoe, ja. Hoe, hoe moeilijk dat ook is. En, hoe, hoe communiceer je eigenlijk met die mensen? Wat, wat voor taal spreken ze daar? Ja, Mogos. Dus dat is uh, een hele een eigen taal. Oh. En dat, uh, dat, dat klinkt heel apart. Het, heeft heel, het lijkt soms een beetje op Nederlands klanken. Het heeft van die harde geest die wij ook hebben. maar er nog iets meer van achteruit je keel, zeg maar. Ja. Uh, um, ik ga nu niet nadenken. Nee, het ik zou er bijna om vragen. <laughs> dus, een soort gorgelen. Nee, dus, je, ja, je kan er geen touw vast knopen, dus wij kunnen een beetje begroeten en bedanken. Dat gaat prima. Uh, ja. Maar uh, zeker de jonge meiden hier, die, die leren gewoon ook Engels, deels al op school, maar okay. ik ook in ja. um, Dus we communiceren in Engels en soms met handen en voeten. Ja. En uh, ja, het is uh, eigenlijk een beetje zoals het denk ik, in alle uh, zendingsgebieden gaat. Precies. En uh, ja, en en ook de andere zendingswerk die, die spreken van vermied van ons, dus dat gaat prima. Oké, okay. hey, als mensen nou meer uh, info uh, uh, willen over dit project, uh, kunnen ze dat ergens vinden? Ja, ze kunnen dan terecht op onze site, dus is .iceandhands dus iceandhands.nl. Dus de, omdat we ook als visie hebben willen als het ware de ogen en de handen van Jezus zijn. Hè, dus niet alleen maar zien wat waar het is, maar ook daadwerkelijk hulp bieden. Hmm. Er staat meer informatie over wat we doen, maar ook over een, uh, een boek en over de dvd die ik noemde. Die kunt natuurlijk hier nou te bestellen. Nou, het boek van Hanneke is net uit. Uh, alles opgeven en rijk worden heet dat. Het, uh, ja. Hij vertelt over haar avonturen hier over de laatste 10, 12 jaar. Ja. Uh, ja, dus daar kunnen mensen meer informatie vinden. Helemaal goed. Wanneer, wanneer ben je weer terug in Nederland? We zijn vliegen donderdag weer terug. Okay. En Dan je ik een echte vakantie, dus dat is uh, ook lekker. Maar uh, lekker. Ben, uh, ja, we zijn ook altijd weer, uh, weer apart om hier achter te laten. Maar, uh, nou ja, hoort komen we, we komen vast een keer terug. Ja, dat hoort erbij. Oké, okay. nou, dank voor de update even vanuit Mongolië. Uh, veel succes ja, aan nog eventjes en alvast een fijne vakantie. Ja, dankjewel. Oké, okay, doei. Uh, dat was Marco van de Straat uit Mongolië en dat was ook meteen het eind van het programma Dit is de Nacht. Zometeen het uitgebreide NOS Radio 1 Journaal en ik wens u een hele fijne dag.